Twee uur. Het NOS-journaal. Jop Boot. Duitsland waarschuwt dat Europese landen moeten vasthouden aan de gemaakte begrotingsafspraken, inclusief de 3 norm voor het begrotingstekort. Het stimuleren van de economie mag niet leiden tot hogere tekorten, zei een woordvoerder van bondskanselier Merkel. Merkel pleit voor structurele hervormingen om de financiën op orde te brengen.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 De twee zijn voortvluchtig. Volgens Italiaanse media zijn de daders anarchisten. In Genua zijn diverse anarchistische bewegingen met een grote achterban. In Italië is veel verzet tegen kernenergie. In Leiden is gisteren een man van 63 van zijn fiets getrokken en honderden meters meegesleurd door een auto. Iemand in die auto greep volgens de politie plotseling de arm van de fietser. Ze hebben hem inderdaad gewoon via een deur geprobeerd naar binnen te trekken. Dat is half gelukt. In de auto hebben ze aan zijn horloge gezeten. Dus waarschijnlijk was het om het horloge te doen. Alleen dat horloge hebben ze niet te pakken kunnen krijgen. Een paar honderd meter verderop werd de man uit Leiden weer losgelaten.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 Ibrahim Afalai is opgenomen in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal... in de aanloop naar het Aek in Polen en Oekraïne. Afalai was een groot deel van het seizoen geblesseerd. Bondscoach van Marwijk riep 36 spelers op... en deze maand moet hij dat aantal terugbrengen tot 23 man. Verslaggever even Tichler over de spelers die niet zijn opgeroepen door de bondscoach. Elia die is natuurlijk al wat langer uitbeeld omdat hij bij Juventus nauwelijks speelt...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 Ah, en we bij de verkeersinformatie viel op de A2 Eindhoven richting Maastricht, de nasleep van een ongeluk tussen Echt en Born, 4 kilometer. Stel, u ontvangt een AOE-pensioen van de Sociale Verzekeringsbank. Dan is het handig om te weten dat uw vakantiegeld in mei overgemaakt wordt.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 Dit is Radio 1. Eyo, dit is de dag. Elsbet Grootenke en Thijs van den Brink. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de dag. Je wil je bonne chance. Au milieu des épreuves, ça sera difficile, maar je souhaite de tout cœur que la France, qui est notre pays, qui nous rassemble, réussisse à traverser les épreuves. Sarkozy feliciteert Hollande. Hij zegt het zal moeilijk worden, maar ik hoop dat Frankrijk... het land dat ons verenigt, zal slagen om deze moeilijke tijd door te komen. Te gast, oud-politicus, oud vvd kamerlid dit aan het Boekstein. Goedemiddag, hartelijk Goedemiddag. welkom. Gisteren hadden we verkiezingen in Frankrijk, Griekenland en trouwens ook in Servië. Zou je kunnen zeggen dat je Hollande kan vergelijken met Roemer en Sarkozy met Rutte? Nou, dat is een beetje moeilijk. Het is wel zo dat uh, socialisten in, in Parijs en in Frankrijk zijn altijd wel wat linkser... Dan de PvdA. Ja, Wouter Bos zei ook een paar weken geleden: als Hollande wint, dan destabiliseert Europa. Daar was Thijs Berman het niet helemaal mee eens. Maar Roemer zou uh, dan kunnen, want die is linkser dan de PvdA. Ja, maar de SP heeft, dat heeft, heeft die Maoïstische achtergrond. En die dat is hebben ze zo uh, proberen te verbloemen. Dat hebben ze in Frankrijk niet. Nee, dat is dus in Frankrijk minder. Kijk, Hij is meer Hollande, is een eenarke. Dus zo'n jongen van die deftige scholen. Die wel heel ideologisch is natuurlijk. Ja, Rome van den Berg, ik heb je wat kranten liggen. En als ik die vanochtend opensla. Het zou je bijna denken dat Feyenoord net als tien jaar geleden de UEFA Cup weer heeft gewonnen. Je hebt daar een boek over geschreven, niet over nu, maar over tien jaar geleden. Is het vergelijkbaar, die sfeer? Ik denk het wel, ja, want Feyenoord snakte zo zo'n hand alweer eens naar een succesje. En dit kun je gerust een heel groot succes uh, noemen. En wat mij betreft is het uh, zeker vergelijkbaar, ja. Frank van Aken, u bent operazanger. Goedemiddag, hartelijk welkom. Hallo. Een week geleden was u met uw vrouw Eva-Maria Westbroek mee naar New York... waar zij in de Metropolitan zou optreden. En toen werd haar tegenspeler ziek. Ja. En toen? En toen uh, werd zijn, uh, was de bedoeling dat zij koffer op Aans aan treden... maar die uh, op zou treden, maar die had uh, last van zijn rug. En uh, misschien hadden ze daar niet alle vertrouwen in. En toen... Uh, ja, toen werd er gevraagd: How do you feel? Dus zei ik: Not good. <laughs> <laughs> en toen eh, van de een kwam het andere. Uiteindelijk om een nieuwe vijf heb ik eh, eh, ja gezegd, nadat ik aan de dirigent was voorgesteld, even wat tonen moest laten horen en eh, de directeur achter de deur er stond mee te luisteren, want ze gaan natuurlijk niet eh, zomaar nee. over. Nee. Eh, en spijt van achteraf? En nee, ik was van eh, achteraf eh, vond ik het een ongelooflijke ervaring om met je eigen vrouw eh, op de podium te staan, of op op van de Met. Foodwatcher Marjan Ippel, je bezocht gisteren de grootste theebeurs van Europa. Je praat ons bij in de rubriek melk en honing over de nieuwste trends op het gebied van thee. Van harte welkom. Heb jij al wat te drinken? Ja, water. En want, je wilt niet de thee die wij hier in de aanbieding hebben? Uh, nou, ik heb ook mijn eigen thee meegenomen, dus we gaan straks echte thee drinken. <tie> de dichter bij de dag is vandaag onkostes. Zijn gedicht over deze uitzending hoort u tegen drie uur. Heeft u een vraag of opmerking voor ons? Bezoek dan onze website, dit is de dag.nu of reageer via Twitter en dan kunt u het beste de hashtag #DIDD gebruiken. Uh, Jan Boekwestein, gisteren verkiezingen in Frankrijk, Griekenland en Servië. Servië laten we maar even buiten beschouwing. Uh, Frankrijk en Griekenland, wat gaat ons dat kosten, die uitslag van die verkiezingen? <laughs> dat is eigenlijk de beste vraag die je kan stellen. <laughs> Kijk, we houden allemaal ons hart natuurlijk vast. Hè. Als Europa gezond zou zijn, dan hadden we natuurlijk niet een Europese Monetaire Unie in brede kringen gehad, maar in wat... Homogenere kring. Nou, we hebben die brede kring, hebben Dat is nu een feit. Hè? Nou, dan had je gehoopt dat de Franse president zou zeggen: de kandidaat, van... luister eens, er komen zware tijden aan. We moeten pijnlijke hervormingen doen. Dat gaat ons allemaal geld kosten. Dat zei dat Sarkozy, dus, hè? Ja, dat, nou ja, eigenlijk ook nauwelijks. Ah. Hè? En Hollande heeft, heeft lopen Sinterklaas. Die zei: van pensioen van 60 naar 62, uh, 60.000 ambtenaren erbij. Dus precies het wat je niet moet zeggen, heeft hij gezegd. Nou, de vakbonden staan al op scherp. Dat wordt dus lekker spannend in Europa. Zullen we even luisteren naar wat hij dan eigenlijk zei, die Hollande? En dat is de missie die nu ook is Dat is de aan de Europese constructie een dimensie van groei, van werk, van prosperiteit. Brevendig omhoog! Ja, hij zegt het wel mooi. Hè? Mijn opdracht is om de Europese constructie een dimensie te geven... van groei, groei, werk en welvaart, de toekomst. Nou, dat zou toch alle vertrouwen moeten wekken, of niet? <laughs> het probleem is dat als, uh, als Frans het hebben over groei... Hè, dan is het meestal zo dat ze, dat ze niet bereid zijn om daar ook hervormingen voor te doen. Kijk, de beste manier om uit de ellende te komen is dat je echt de arbeidsmarkt hervormt. Dat zit helemaal vast in Frankrijk. Want je mag daar nou ook heel vroeg met pensioen? Hè? Zeker, S 60. Hè? En de, de Sarkozy wil het optrekken naar 62. En Hollande wil het op 60 houden. Dus het is echt, is echt een probleem. Ja, dus hij heeft, als hij het over groei heeft, heeft hij het niet over hervormen. Maar je zei net ook, Sarkozy heeft het ook nauwelijks over hervormingen gehad. Ja, de, de waarheid moet gezegd worden. Onder Sarkozy zijn heel veel hervormingen mislukt. Overigens word je er alleen maar depressiever van. Hè? Want Sarkozy was de man van de hervorming. Als iemand het kon doen, dan was hij het. Nou, er zijn maar twee dingen gelukt. Universiteiten en het stakingsrecht. Dus zo onbewegelijk is Frankrijk kennelijk. En we hebben nu een man, die dus, uh, een socialist, die praat over groei... maar dan in de zin van dat er gewoon geld van het noorden naar het zuiden moet gaan vloeien. Mm. En dat wil Merkel niet. Nee, maar... Uh, hoe kan het dan dat hij toch gekozen is? is? Zijn de Fransen gewoon zo conservatief dat ze niks willen veranderen? Hebben ze niet in de gaten hoe ernstig de situatie is? Wat is het probleem? Uh, de Fransen hebben uh, vijf jaar geleden met Sarkozy gekozen voor ruptuur, voor verandering. Maar dat is uiteindelijk toch allemaal niet gelukt. Omdat de Fransen net zoveel van verandering houden als ze van status quo houden. Zei Alain Perivite al dertig uh, jaar geleden. En dat is gebleven. Hè. Mensen zijn dus heel erg bezig met hun rechten... En ze, zijn, ze denken ook allemaal een beetje anders dan bij ons. Vonden allemaal rechten en vakbonden zijn belangrijk. En de, in sommige delen van de marktsector volgt ook de overheidssector. Dus als de overheidssector gaat staken, vinden ze dat eigenlijk helemaal niet erg. Want daar worden ze beter van. Hè? Dus ze geloven nog heel erg in het idee dat Frankrijk al die luxe dingen die ze hebben... dat ze dat gewoon kunnen handhaven. Ja. En waar gaat dat toe leiden? Wat gaan wij ervan merken? Nou, er zijn allemaal verschillende scenario's. Denkbaar. Maar wat ligt het meest voor de hand? Ikzelf, maar ik ben een sombermans, dus je moet mij niet altijd serieus Daarom nemen. Daarom zit je hier ook. Ja, ik, ik denk dat dit niet goed kan gaan. Het kan niet zo zijn dat... Kijk, de, het noorden wil heel graag eh, hervormingen in het zuiden hebben. In ruil daarvoor is het noorden een beetje te betalen. Nou, wat zien we nou? We zien geen of te weinig hervormingen. Dat betekent dat het noorden op een gegeven moment zegt van we betalen niet meer. En dan krijg je de kracht van de markten natuurlijk. Hè. De Franse rente zal... De komende zomer wel langzaam gaan stijgen. Nou, dat betekent dus dat je uitgaven voor je rentebetalingen stijgen. En die voor onderwijs en voor zorg die dalen. Daar wordt het alleen maar moeilijker. voor. Maar wat gaan wij ervan merken? Nou, wat wij ervan kunnen gaan merken is dat. Uh, ja, dat Europa uit elkaar gaat vallen. Ja, dat denk je? Nou, in ieder geval, Griekenland ben ik echt heel somber over. Want in Griekenland is het zo dat dus de bestaande meerderheidspartijen. weet je wel, die wilden dan het IMF-hervormingen doorvoeren. Hmm. Nu hebben we in Griekenland een situatie dat die meerderheid is weg. En het IMF wordt dus niet meer uitgevoerd. Maar even om bij Frankrijk te blijven: een van de punten is bijvoorbeeld 3% mag maximaal het tekort zijn. Daar hebben we hier heel veel strijd over gevoerd de afgelopen tijd. Hoeft dat nu niet meer? Is ja, dat nou, niet meer nodig? Ziet, Zegt Hollande toch ook? Dat je zou een moet. beetje kunnen voorspellen nu: van dat ook Merkel is ook een beetje aan het draaien. Want die ziet nu dat Hollande gekozen is. Die moet daarmee door. Dus die 3% wordt, is nooit zo hard geweest als die werd. Het kan ook 3,2% zijn. Weet je, daar gaan we al grijen. Ja. En wat we gaan krijgen is dat woord groeipact. Hè, dat wordt dan nu uh, het nieuwe modewoord. En iedereen gaat het op op zijn eigen manier invullen. Merkel zal zeggen, nou, weet je wat, dat, we bakken de Europese investeringsbank... en dan gaan we wat in wegen nog uh, investeren in het zuiden. Hè. Dat lag eigenlijk al klaar. Maar de bedragen die daar genoemd worden zijn eigenlijk heel klein. En Frankrijk en Spanje willen natuurlijk veel meer... Geld. En mond maar de financiële discipline die gaan we laten vieren in Europa, is de verwachting. Ik denk dat ik denk dat, dat minder wordt. En daar zullen de markten op reageren. Reageerde ja. reageerden vandaag ook al hè, op die uitslag Ja, het viel nog mee, moet ik zeggen. En het kan ook best zijn dat dat later gebeurt. Maar mijn voorspelling zou zijn dat op de, uh, zeg maar de, uh, na een paar maanden... moet het toch wel heel ruig gaan worden. Ja. En dan krijg je dus Griekse toestanden, zoals we in Italië gehad. Maar dat kan ook in Spanje gebeuren, dat kan in Frankrijk gebeuren. En bedenk goed... Al die landen zijn met elkaar ook verweven. Als Griekenland bijvoorbeeld nu met deze ellende... dan gaan er ook weer banken die vallen in Noord-Europa. En die moeten dan door Noord-Europese regering overeind worden gehouden. Dus en dan beginnen dan wordt... we weer van voor aan. Jij ja. zit het met veel smaak te vertellen... maar natuurlijk ook wel met enige sombere ja. ondertonen. De rest van de mensen hier aan tafel... baart het jullie zorgen of denk jullie... Nou ja, Jan Ippel... <laughs> nee, nou, uh, ik weet niet of ik zo somber ben als uh, Arendt-Jan, maar uh, ja, het maakt me wel zorgen, omdat inderdaad wat hij zegt, uh, er is natuurlijk helemaal geen Europese eenheid, dus hoe pak je Europese problematiek aan als er zo verschillend gedacht wordt? Ik van Berg. Nou, ik weet niet of het me <coughs> zorg uh, baart. Want daarvoor moet ik eerlijk erkennen dat ik er te weinig van af weet. Van de, van de, van de werkelijke materie. Maar het houdt me wel bezig. Ik, uh, ik volg het wel op de voet. Maar ik ben altijd nieuwsgierig wat, uh, wat er echt aan de hand is op de achtergrond. Of we daar ooit achter komen. Frank van Aken, is het voor een muzikus van belang of er een Europese Unie is of niet? Of maakt dat niks uit? Uh, nou, ik denk, maak wel wat uit. Ik denk dat, uh, maar ik denk dat, uh, dat de socia een socialistische regering ook... Uh, uh, het zal moeten zorgen dat, dat ze niet te veel in de drood komen te staan. Om, uh, omdat ze dezelfde problemen moeten oplossen natuurlijk. Het is alleen waar gaan ze dat op bezuinigen. Ja. En uh, zolang dat niet de kunst is, vind ik alles goed. Ja. Ja. Nou, dat is het vaak wel. Want jan uh, het is toch niet zo dat zo iemand als Hollande de realiteit niet onder ogen ziet? Hij weet toch ook hoe de situatie is? Kan hij gewoon niet anders dan toch maar iedereen te vriend houden in Frankrijk? Of zou ja. hij ook in staat kunnen zijn om te zeggen: jongens, we moeten wel hervormen? Nou, dat laatste is natuurlijk denkbaar dat hij dat wel. Kijk, hij is een machtsporter. Hij is een Fransman. Die denkt in termen van macht. Hè? Alles gaat, alle treinrails gaat altijd naar Parijs. Hè? Centraal. Dat betekent dat hij ook zal beseffen, en zijn adviseur zeker als wij niet nu gaan snijden... dan zullen we een minder grote rol in Europa spelen. Hij zal dus veel van die dingen toch moeten opgeven. Maar dan komt het volgende probleem. Dan heb je natuurlijk wel eerst aan de burgers gezegd... dat er niks aan de hand was. Hè? En vervolgens komen we nu met die verhaal... ja, jongens, die 62, dat was misschien toch niet zo'n goed idee. Ja, dat zit je over zeven jaar wel weer, als er weer verkiezingen zijn. Nee, nee, nee maar dat speelt... Het, dat is waar, is vijf, vijf of vijf jaar... Is hier, maar, maar dat leidt natuurlijk toch wel tot heel... ik geloof zelf in een politiek waarbij je gewoon eerlijk tegen burgers zegt... Jongens, het wordt zwaar. Ja. En we gaan allemaal inleveren. Maar dat ja. doet bijna niemand. Nee, dat hetzelfde. is wel. Maar, maar het moet wel gebeuren. Rutte doet het wel, bijvoorbeeld. Hè? Die ik zei, wat wel. wordt niet leuk, jongens? Zegt wat dan. was ook alweer jouw partij? <laughs> ja, maar het is waar, objectief waar. Griekenland. Uh, <laughs> nou, daar hebben dus inderdaad de partijen die kozen voor de, voor de hervormingen. Die hebben verloren. We hebben daar uh, de flanken, net zoals jij ook al schetste. Ja. Uh, de, en zelfs een fascistische partij die daar behoorlijk gescoord heeft. Gouden Dageraad. De Gouden Dageraad. Klinkt mooi, is niet zo mooi, geloof ik. Uh, kan Griekenland nu zeggen... Nou, we, we stappen gewoon uit die, al die afspraken die we gemaakt hebben... en pech voor jullie Europa, maar we doen het gewoon niet. Maar kijk, dat is dus gewoon geen meerderheid voor een bezuinigingscoalitie. Hè? Dus die, die meneer Evangelos, weet je wel, die man met die nogal grote omvang... Hè? heeft nu gezegd van, nou, dan moeten we dan nou maar... een Europees brede coalitie moeten we maken... en we praten maar even niet over bezuinigingen. Dat zal het IMF niet accepteren. Dan is de enige uitweg nog, dan moeten ze in half juni... Nou, maar weer nieuwe verkiezingen doen. En dan vraag je dus aan de burger... zou je even anders willen stemmen? Voel je wat voor een krankzinnige situatie dit is? Maar je blijft lachen. Ja, omdat. Nou, ik, ik, ik <laughs> lach erom dat het zo... Het is Maar nou, Ik vind het eigenlijk heel erg, hoor. Want Europa heeft een heleboel goede kanten. Ik was altijd heel kritisch over de gemeenschappelijke munt. Nou, al die kritiek van mij die blijkt niet helemaal onzinnig geweest. Maar wat ik zo erg vind... dit kan dus het hele Europese huis meeslepen. Hm. Dat kan. Maar dat horen we al een hele tijd. Gaat het ja. dan nu ook echt uit elkaar vallen, denk je? Of blijven wij dan uit het noorden, zoals je dat mooi schetst... dat dan toch ook maar weer ondersteunen? En, want op een gegeven moment is toch het geld in het noorden ook op? Zeker. En uh, ik denk zelf dat plan B steeds prominenter gaat worden. Er wordt volgens mij in Duitsland in de hoogste kringen nu echt gedacht... van jongens, dit zou wel eens fout kunnen gaan. Hm. En dan zitten economen niet te denken... Over een oplossing die gruwelijk gecompliceerd is, die ook heel veel geld gaat kosten. En dat is een constructie met parallelle munten. Je kunt je dus voorstellen, Spanje en Griekenland kunnen helemaal niks meer exporteren. Als zij een andere munt ernaast zouden hebben die je kan devalueren, dan heb je een soort oplossing. Maar ik zeg niet dat dat leuk gaat worden. Het ernstig is dat er eigenlijk alleen maar slechte opties nog over zijn. Dat is jouw ja, erbij, maar dat is wel, maar het is wel, wel de trein. situatie. Ja. Trouwens, je gaat met je vrouw Eva-Maria Westbroek mee om haar te zien schitteren... in een van de meest prestigieuze operahuizen ter wereld, de Met in New York. En opeens sta je zelf op het podium. Dat overkwam Frank van Aken. Straks het verhaal, nu eerst iets anders. De voorbereiding op de finale wordt verstoord door de laffe moord op Bim Fortuyn. Bim Fortuyn is vanavond neergeschoten. Moet het duel wel doorgaan? De wedstrijd misschien wel in gevaar kwam. En ook de voorbereidingen, we waren zo goed bezig. De wedstrijd uh, gaat door. En Thomasson mag door, hij is kom! Van het hoofd van Elman, er is de bal buiten en de scheidsrechter fluit. Nu af, Feyenoord besluit het seizoen met de UEFA Cup. Morgen, tien jaar geleden, won Feyenoord in Rotterdam de UEFA Cup... twee dagen na de moord op Pim Fortuyn. Op de ochtend van de dag dat hij werd vermoord, was hij nog in de Kuip. Jeroen van den Berg schreef er een boek over. Goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. Ja, hoe was de sfeer uh, die dag? Ja, die was natuurlijk bizar, want... Uh... Je zegt het terecht, het was twee dagen na de moord op uh, Pim Fortuyn... die het hele land in de grepen heeft gehouden. En ineens moet je dan een, een, een finale spelen voor de UEFA Cup... waar je een heel seizoen mee bezig bent geweest. Dus ik kan niet een ander woord uh, bedenken dan bizar. Maar is overwogen om die finale niet te spelen? Ja. Want die, die is stad was in rouw. Ja, nee, dat klopt. Het was ook, uh, ja, Pim Fortuyn was een Rotterdammer. De finale was in Rotterdam, dat was al vooraf bepaald. En Bert van Marwijk heeft het ook aan de spelersgroep voorgelegd. Die was toen de trainer, ja, die was toen ja. de trainer. Die heeft het ook aan de spelersgroep voorgelegd. Jongens, willen jullie spelen? Nou, de spelers die, die zaten er zelf ook heel erg mee. En Pierre van Hooijdonk, niet de aanvoerder... maar wel een hele belangrijke speler van in dat team. Die verwoordde het denk ik wel goed. Die zei... Ja, ik wil gewoon spelen, want ik ben hier gewoon. Ja, dit is de belangrijkste wedstrijd uit mijn carrière. Ja. En die wil ik gewoon spelen. Maar dan, heb je natuurlijk weer, dan krijg je misschien weer over je heen dat wij voetballers gevoelloos zijn. En, en dergelijke. Maar ik, ik, ik vond dat ik dat toch goed verwoordde. En was een het al, sp een Sporten ja. wil gewoon winnen. Ja, maar was het ook gevaarlijk? Want we hadden toen net na de moord op Fortuin die relletjes gehad in Den Haag. Mm -hmm. Werd er gevreesd dat dat in Rotterdam ook zou gebeuren? Dat denk ik wel, ja. Ik heb ook uh, in het boek uh, opgeschreven dat. Uh, dat Ivo's opstelt, de toenmalige burgemeester van Rotterdam, heeft, denk ik, daarin een goede rol gespeeld door zowel de rouw als de eventuele vreugde een kans te geven om uh, kort van elkaar te laten plaatsvinden. En dat is op die paar incidenten na, denk ik, uit, uiteindelijk toch ook wel goed gelukt. Maar voor ja. de spelersgroep blijft het natuurlijk eeuwig uh, zonder dat, uh, dat die huldiging op de al niet door is gegaan. Die hebben ze afgelast, hè? Dat, is niet ja, dat kon ook niet anders, denk ik. Want wat denk. was er dan mis gegaan? Nou, dat, dat, dat wilden ze niet. Dat is gewoon dus besloot. De spelers zelf? Nee, dat wilde uh, opstelten niet. Dat, hebben nee. ze dat was het compromis. Geen is feest. Uh, is er helemaal niks van feest geweest? Wel in de brasserie De Kuip, in het stadion zelf. En daar is het volgens mij heel laat geworden, wat ik nee. begrepen heb. En de telefoon is ook voormalig voorzitter van de supportersvereniging van Feyenoord, Erik van Dorp. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat herinnert u zich nog van de sfeer in het stadion aan het begin van de wedstrijd? Ja, die was, inderdaad, het woord bizar is gevallen. Dat was ook redelijk bizar natuurlijk. Dat was een van de weinige keren dat je bij een hoeverwedstrijd in Nederland uh, gebeurtenissen samen ziet vallen, zoals de moord nou op een politicus en een Normaal Is dat bij voetbal nooit het geval? Maar dit was ja, zo dichtbij in Rotterdam. Dat was echt een hele bizarre film moet ik zeggen. Ik ja. je wel zeggen, toen de wedstrijd eenmaal begonnen was, was alles weer gefocust op het voetballen. En toen waren jullie Pim vergeten? Nou, vergeet het niet. Maar goed, je kan, uh, je, je kan niet aan alles gelijk denken. En dan ben je één gefocust op die wedstrijd. Voor de meeste supporters was het de eerste keer dat je een Europese finale speelde. En dan uh, ben je alleen maar daarmee bezig. Ja, want, want hield het legioen van Pim? Of, of hadden jullie het er nooit over? Nee, kijk, voetbal en, en politiek is uh, gelukkig in ons land uh, niet, niet nauwelijks uh, verweven. Dus er zullen ongetwijfeld mensen in het stadion geweest zijn die veel sympathie voor hem hadden en ook mensen die er helemaal niks mee te maken hadden. Maar het was helemaal geen issue, uh, politiek en voetbal. Ja, gelukkig is dat gescheiden. Ja, Want was Fortuyn Feyenoorder? Ja, hij is Rotterdammer. Ja, maar ik heb gehoord dat hij Spartaan was eigenlijk. <laughs> Toch? Ja, hij ja, had denk ik helemaal niet zoveel met, met, met, met, met voetbal. Uh, dat vermoed ik zo, maar ik denk niet dat die seizoen kan houden van feyenoord Sparta, zelfs wel geweest is. Nee. Hoe kijk jij erop terug? Terecht dat die huldiging niet is doorgegaan bijvoorbeeld? Ja, ik word het wel een compromis vallen. Het is nu makkelijk praten, maar op dat moment is de burgemeester verantwoordelijk voor wat er gebeurt. En alle beslissingen die hij neemt, uh, wordt nu afgerekend. En, uh, nu, uh, nu was er geen huldiging. maar nou, Die was in het stadion. Die was uh, geweldig. en Iedereen ging er een biertje aan in de stad. Maar als het wel een huldiging was geweest en het was uit de hand gelopen, had iedereen weer een opstel uh, geweest. Ja, dat is verstandig, dus ik kan verstandig naar, ik compromis. Kan daar mee leven. Het blijft eeuwig zonde dat je uh, niet een, uh, dat kan afsluiten met een huldiging. Uh, maar gezien de omstandigheden vond ik het eigenlijk wel begrijpelijk. Ja, dankjewel Erik van Dorp. Aan de lijn is ook Edwin Zoetebier. Die was uh, keeper uh, in die finale van Feyenoord. Goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. Uh, en gefeliciteerd met je verjaardag, want jij bent vandaag jarig hè? Ja, dat klopt. Dat was, tien, dat was tien jaar geleden dan ook zo. Dat je 6 mei de moord op Vincent Vertuin, de volgende dag je verjaardag. <laughs> en de dag daarna moet je nu even op finale kiezen. Ja, dat klopt. Uh, het wordt bizar, ja, schiet hier uh, tekort. Ja, is een heel, uh, ja, heel uh, vreemd, uh, vreemd iets, inderdaad. Hoe, hoe heeft u dat toen beleefd? Uh, nou ja, zoals het ook nu uh, omschreven wordt, uh, heel bizar. Uh, we waren natuurlijk op, uh, uh, op trainingskamp. Dus ja, mijn verjaardag. Uh, uh, ja, uh, vond niet plaats. ja, om dat natuurlijk in te ruilen voor uh, het winnen van een Wave Cup, ja, dan, uh, dan doe je dat graag, graag natuurlijk. Oh, ja. Want... Alleen, uh, ja, het, is, het was op een gegeven moment, we uh, hoorden net ook, uh, het verhaal van Pierre, ja, die heeft dat ook inderdaad toen gezegd. En we hadden zelf zoiets van: ja, um, we willen natuurlijk spelen, maar we willen wel naar buiten toe uh, aangeven dat dat. Uh, uh, puur op basis daarvan is, maar uh, niet op basis dat we er totaal geen uh, gevoel bij hadden. Nee, want hadden jullie wat met Fortuyn als, als Rotterdamse voetbalclub? Of zeg je van, nou, dat ging eigenlijk aan ons voorbij? Nee, nou, dat gaat niet zover ver aan je voorbij. Ik denk dat er dan uh, niemand in, in Nederland uh, voorbij is gegaan. Want laten we eerlijk zijn, uh, dit, dit slaat gewoon helemaal nergens op dat, dit, dat zoiets gebeurt. Uh, uh, zoiets hoort ook niet te gebeuren. Maar ja, het, uh, het is helaas uh, dan wel gebeurd, maar... Ja, te gek voor horen, natuurlijk. Ja. Achteraf een hoogtepunt uit je loopbaan? Ja, uiteraard. Natuurlijk. Uh, ik, ik denk sowieso uh, voor uh, een, een Nederlandse speler of een Nederlandse club die dat bereikt. En zeker in de, in, in de situatie en, uh, waarin je verkeerd als Nederland zijn financieel gezien. Ja, is het uh, gewoon uh, niet, uh, niet te doen in principe om om, om een Europese uh, ja, prijs te halen. Want oh ja. dat je gewoon uh, ver achter ligt op, uh, op, op landen als Spanje, Duitsland, uh, ja noem ze maar even Italië. Nee. Nee. Dus uh, daarom was het ook, uh, denk ik, een hele unieke prestatie uh, van, ja. uh, van het team. Oké, okay, dankjewel. En weer een hele fijne verjaardag verder. Uh, wij praten hier verder met uh, Jeroen van den Berg... die auteur van het boek Feyenoord 2002, Reconstructie van een Gouden Jaar. Uh, als je naar de namen kijkt van de jongens die toen speelden... dat waren aardige voetballers, maar niet per se een topteam. Nee, dat klopt. Uh, ze hebben ook een geweldige prestatie dat seizoen geleverd. En uh, ik denk zelfs dat het heel moeilijk zal worden voor een Nederlandse club... om dat nog eens uh, te gaan even naar in de toekomst. Want wie waren de belangrijke spelers in dat team? Uh, Pierre van Hooydonk uh, was natuurlijk heel belangrijk. Want ik weet niet precies, hij heeft uh, heel veel doelpunten gemaakt... dat seizoen voor de UEFA Cup. Maakt. Meestal het vrije ballen. Ja, en, en hoe. Ja. Iedereen kan die, ook een voetballief hebben... kan die zich die tegen Vrijboerig nog wel uit het hoofd herinneren. Vanaf de zijlijn. Maar hij was ook heel belangrijk voor de groep. Paul Boswald was dat ook. Maar bijvoorbeeld ook iemand als Shinji Ono uit Japan. Was toen Japan heel was lang, dat, ja. ja. Die was Hoorlijk. dat jaar gehaald. En die, dat merkte ik ook bij mijn research. Die was, is ook verschrikkelijk belangrijk geweest... als spelbepaler op het middenveld. En Bert van Marwijk, in mijn, op, op, ja in mijn optiek... toch ook een belangrijke architect voor het smeden van het geheel. Het was wel een lastige groep. Er zijn ook heus wel wat woorden gevallen. Ook er waren dat heel veel jonge jongens... En een paar veel ouder. Hè? Van Hoordonk ja. en Bosveld waren de oudjes. Ja, en Kees van Wonderen hoorde daar ook bij. Ja. En dan had je... En er uh, zat een soort kloof tussen. Ja, En, en je had alleen Thomasson en Power waren zeg maar 27. En de rest, Robin van Persie mag ik niet vergeten natuurlijk. Die Was brak... er al bij toen? Nou, ja. Die brak dat seizoen door, 18 jaar. Die maakte zijn debuut na de winterstop. Maar waar ging, waar ging die frictie over in de groep? Er nou, was geen echte frictie. Althans, dat is mijn conclusie. Uh, verder moeten de lezer dat maar bepalen... En, en mensen met elkaar daarover praten. Maar er Van is, Marwijk benoemt het wel in het interview ja, ja, dat jij is, hebt. Ja, dat klopt. Er is ook best wel wat ruzie geweest. Maar dat, kwam, dat gaat dan meer om... dat, uh, met name de ouderen, met name Van Hoydonk die wilden dan zo spelen volgens een bepaald systeem. En dat wilde Van Marwijk dan weer niet. En uiteindelijk werd het dat weer wel. En de grootste kritiek die Van Marwijk was... kreeg ook van de ouders was dat hij alleen maar naar de oudjes luisterde. En er waren natuurlijk ook veel jongeren. Bijvoorbeeld ook Kaloudi liep dat seizoen. dat had hij een vrij wisselvallig seizoen. Ook een belangrijke speler. Die, uh, die was dan, ja, die was wel eens de gebeten hond. Ook bij Van Marken, vaak op zijn lazer. En dat vonden die spelers dan ook vervelend... dat het altijd dezelfde waren. Ja. ja, dat soort dingen. Maar ik denk dat dat bij elke voetbalclub vrij gebruikelijk is. In 2002, maar ook in 1998 en ook in 2012. Dus... Ik denk dat het ook een beetje overdreven is uiteindelijk. Uh, maar er zijn wel wat fricties geweest, dat klopt. Maar misschien heeft dat ook toegeleid dat het zo goed is afgelopen uiteindelijk. Het was een vechtmachine. Oh ja. Hier aan tafel Feyenoord supporters of mensen met liefde voor voetbal? Nou, ik, ik kijk altijd een de beetje... Ik hou ik, altijd ik ik, ik ik, ik van voetbalpolitiek. Politiek. Wat ik ook van hou, is van, is van persoonlijkheden. En van Marwijk verdenk ik er dus van... dat dat iemand is die ontzettend goed doorheeft... dat er bij mensen is... en heel goed een team kan leiden. Dat verdenk ik hem van. Dat denk ik ook. Ik heb hem inderdaad gesproken in het boek. We hebben er heel lang over nagepraat. Dus ook tien jaar na dato dus. Maar ik heb ook de indruk dat hij toen al wist... dat er wat mogelijk was met die groep. Ja. En dat hij juist ook die, die, die persoonlijkheden... ook de kans gaf om persoonlijkheid te zijn... en vooral te blijven. Ja. Want dat maakt de groep... Ook ook sterker. Dat is meer psychologisch Want dat is dan zijn kracht, het smeden van een eenheid. Dat denk ik, ja. En dat heeft hij eigenlijk ook met het Nederlands elftal bewezen ja. twee jaar geleden op het WK. Maar daar zaten wel meer voetballers in waarvan we zeiden die zijn wel goed. Dat wel, ja, maar dat was denk ik ook een homogene team. Daar was niet denk ik echt veel. Er waren niet echt veel problemen. Uh, maar wat, wat Van Marwijk wel zichzelf kwalijk neemt nu... en Paul Bosveld doet dat ook... Uh, dat, dat Feyenoord, die ploeg... Uh, ze hebben vier jaar onder Van Marwijk gewerkt... heeft natuurlijk wel één grote fout gemaakt. Ze hadden natuurlijk ook nog een keer kampioen van Nederland ja, worden. Ja, dat zegt hij ook. Daar was ik dat niet is... zo mee bezig, zegt hij ja, in jouw boek. Ja, dat klopt. Wat was hij dan aan het doen? <laughs> ja, <laughs> hij was inderdaad... Hij zei, uh, dat zegt hij ook. Hij zegt, ja, uh, dat is natuurlijk achteraf gezien heel naïef. Maar ik, hij wilde gewoon een teamprestatie neerzetten. Lekker voetballen, ja, lekker mooi voetbalspelen. En daar slaagden ze ook vaak in. Ja, ja. Alleen in Europa ging dat helemaal mis, want het had heel weinig gescheeld. Of ik had hier niet bij jullie aan tafel gezeten, want ze speelden eerst in de Champions League fase. En dan moet je dus eerst of tweede worden, dan mag je door. De nummer drie gaat naar de UEFA Cup en de nieuwe vier gaat naar huis. En Feyenoord werd bijna vierde in die pool. Het scheelde Net dennen. Ja, en ja. toen mochten ze door Juist, in de UEFA Cup. Ja, en zo is het allemaal nog goed gekomen. Ja. Maar in die fase liep het helemaal niet zo lekker. Nee. En Van Marwijk zegt: ik was er eigenlijk niet zo mee bezig. Ik was vooral met het team bezig. Maar als ik meer mijn best had gedaan, hadden we gewoon kampioen kunnen worden. Ja, en ik, ik denk eerlijk gezegd dat hij de waarheid spreekt. Waarom zou je dat niet doen? Hij, hij, hij vindt tien jaar na dato, dus eigenlijk dat, uh, is hij het uh, in feite met mij eens. Dat had wat vaker mogen ja, gebeuren. Ja. Misschien wel twee keer. Jij bent trouwens Amsterdammer, hè? Klopt, ja. Dat is een beetje raar. Ja, dat is, heel, dat is uh, voor veel mensen heel raar, maar... Uh, ja, ik weet niet. Sommige vrienden van mij zeggen... Die, die het al wisten, zeiden van ben je nu eindelijk uit de kast gekomen? <lacht> ik heb zelfs bij Ajax uh, rondgelopen en gewerkt een tijdje... maar daar wees, wisten ze het wel. Maar het moest maar een keer gezegd worden door middel van dit boek... maar ik heb mijn hele leven in Amsterdam gewand. Ja. Dat klopt. Maar denk je ook dat het goed verkoopt in Amsterdam? En dat betwijfel ik eerlijk gezegd. <lacht> maar het is wel zo dat uh, ook een Ajax-supporter... kan het denk ik ook met plezier lezen. Het, het is, gaat, gaat gewoon over een heel bijzonder jaar... Ja, bijzonder voor seizoen. psv Sports is het wat zuurder, want Feyenoord besloeg in dat seizoen... in de kwartfinale PSV naast strafschoppen. notabene. ja. Daar, daar, daar hebben ze Feyenoord. Fijn dat zei Paul Bosveld ook weer in het interview dat ik met hem heb gehouden... van ja, we, we, we hadden dat, dat seizoen wat vaker naar het casino moeten gaan met z'n allen... want dan hadden we gewoon flink geld kunnen verdienen. Want oh. tegen PSV hebben ze natuurlijk ook enorm geluk gehad. Ja, ja. 94 minuut ja. blessuretijd 1-1 en dan ook nog met penalties winnen... Ja. Dus het zat ze niet tegen. Heb jij meer spelers proberen te spreken? Jazeker. Waarom lukte uh, dat niet? Dat, was een, ja, dat is een beetje uh, uh, tegenvallend geweest. Dus ik heb heel veel, veel spelers benaderd. Maar de, ze waren heel duidelijk ze, de, van wonderen, uh, van hooidanken. Ze Ze wilden er niet meer op terugkomen. Dat was toen... En uh, tien jaar na dato vonden ze het wel mooi geweest. Ja, dingen. Ja, ik vind het jammer. Maar goed, uh, ik kan ze dan wel weer met uh, tientallen nieuwe mailtjes bombarderen. En op een gegeven moment hou het op. Bovendien leven we in het internet-tijdperk. Ik heb uh, via internet uh, kon ik toegang krijgen tot sites die me weer naar, uh, naar krantartikelen ja, uit die nee, tijd en Het is een gelijk. heel compleet boek geworden hoor, maar het dus zou dat, leuk zijn als ze nog straks ja, van Marwijk weer terugblikken. Ja, maar daarom heb ik ook gekozen voor die uitgebreide interviews, ja. die dan in het heden zijn. Maar ik had het zelf ook wel leuk gevonden, maar dat Fijn zeg ik heel eerlijk. 2002, jammer. reconstructie van een gouden jaar, van Jeroen van den Berg. We meteen na het nieuwe overzicht van half drie praten we aan deze tafel met Marjan Ippel, die allemaal hele dure thee bij zich heeft, en met operazanger Frank van Aken, die tot op het hoogste podium is doorgebroken. Eerst het nieuws van half drie wordt gelezen door Job Boot. Radio 1 Het NOS-journaal. De stijging van de lonen zet door. In de nieuwe cao's die vorige maand zijn gesloten, is het loon gemiddeld met 1,8% gestegen. De gemiddelde loonstijging van eerder dit jaar afgesloten cao's komt uit op 1,6%. Volgens werkgeversorganisatie AWVN is de loonstijging onverstandig vanwege de economische onzekerheden.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 Volgens de Italiaanse media zouden de daders anarchisten zijn. Die hebben veel aanhang in Genua. In heel Italië is veel verzet tegen kernenergie. Ibrahim Afellay is opgenomen in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal. In de aanloop naar het EK in Polen en Oekraïne. Afellay was een groot deel van het seizoen geblesseerd. Bondscoach van Marwijk riep 36 spelers op. En deze maand moet hij dat aantal terugbrengen tot 20 veldspelers en 3 keepers. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANDB nou, verkeersinformatie. Op de A58, Tilburg richting Eindhoven, staat file tussen Morgenvestel en Oorschot 2 kilometer. Er stond even een auto stil, maar de weg is inmiddels weer vrij. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Hier aan tafel zitten operazanger Frank van Aken... oud-politicus en historicus Arendt-Jan Boekestein... food-trend-watcher Marjan Ippel... en Feyenoord-supporter en auteur Jeroen van den Berg. U kunt reageren via Twitter, dan gebruikt u de hashtag DDD. U kunt ook onze website bezoeken en daar een reactie achterlaten. Dit is de dag.nu. Overturen van de waalkuren. Frank van Aken, jij ik voel het meteen. Ja, het is geen overtuur, hè? het is begin derde het is begin, act, begin, act, begin derde act, derde oeh. Act. Maar en? ja, dan voel je meteen, voel je je bloed gaat stromen. Want dan sta je klaar om, zo meteen het podium te betreden. Nou ja, in, hier ben ik al dood, hè? Hier ben je al dood? Ja. Ja. <laughs> dat is wat windig. Het ja, maar... <laughs> bloedstroom. Opwindende muziek. Laten we even bij het begin beginnen. Vorige week was jij in New York, want jouw vrouw, Eva-Maria Westbroek... die zou gaan optreden in de Metropolitan Opera. Ja. Prachtig podium. Als je daar staat als, als, als zanger, dan heb je het helemaal bereikt. Um, dat was allemaal prima. Jij zou er gewoon als publiek zijn, hè? Dat was ja, de voor, het eerst, voor het eerst in, uh, in Amerika... En dan in New York, dus heel spannend allemaal. Ja. En uh, ja, daar zou ik heen gaan. Ik had, ik had het van binnen nog niet gezien, het publiek kant. Maar plotseling stond ik dan uh, aan de andere kant van, de, van het orkest. Ja, want de, de, de tenor die Ziegmoend ging spelen, de mannelijke hoofdrol, die werd ziek. Nou hebben die meestal dan een understudy, zoals dat mooi heet, iemand die invalt. Ja. En die kon er ook niet. Die loopt, er loopt altijd een soort uh, koffer rond, ja. En die had uh, ja, last van zijn rug en die had medicamenten genomen. En die had op woensdag geen stem en op donderdag wel. Maar toen hadden ze zoiets van, ja, weet je wat, dat is dan een risico. Dus uh, uh, het was een uur of vijf smiddags dat ze dan uh, vroegen of ik dat wilde doen. Nadat ik het in een klein kamertje nog met een coach moest uh, even wat, uh, wat doornemen. Wat Was kleine ze ken, ze kenden jou niet of hadden ze wel, uh, hadden ze wel eens horen zien? Nou, ze hadden gehoord dat ik het in de scala had ingesprongen. En dat ik het dus in 2010 samen met mijn vrouw de, in Frankfurt uh, de walkuur had gedaan. Ja. En zodoende wisten ze wel van mijn uh, bestaan. maar. Dat is wat anders dan dat ze je meteen op het podium duwen. Want ja. hoe moet ik me voorstellen, is het een Feyenoord supporter die ineens in de UEFA Cup finale mag spelen? Thijs. Ja, het is. Uh, <lacht> zou ik zeggen. Uh, je moet een speech houden, weet je wel. Uh, voor het uh, Europees Parlement. En je hoort vijf minuten van tevoren dat het in het Engels moet. Ja, Maar de rol was niet helemaal onbekend. Uh, je had hem al eerder met je vrouw, even Maria Westbroek, gezongen. Maar het is een enorm lange opera, hè? Ja, de opera doet uh, zo rond, uh, ja, met pauzes en bij uh, over de vijf uur. Ja. Maar uh, ja, het is een grote rol. Het is uh, de tweelingsbroer van Sieg Linde. Dat was dan mijn vrouw. Dus dat was... Uh... Maar heb je, heb je als zanger dat soort rollen allemaal in je hoofd zitten? En dat je er gewoon die gewoon naar voren kan halen? Of moet nou, je dat toch denken van nou... ik een paar nou? weken van tevoren zangles. En mijn leraar die heeft altijd een soort uh, zesde zintuig. En die zei... Uh, Goh, uh, when you go to, uh, to, your, to New York, you have to uh, prepare a sick you never know. En toen zei ik, ja... Die ze zei hebben, dat al. Ja, oh, je was er dus, gewoon op uit. Ze hebben een uh, cover, zei ik toen. Nee, ik was er niet op uit. En ik had, ik had uh, zelfs een doosje sigaren zit nog in mijn binnenzak. Die had ik bij me. ik denk, nou ga ik lekker even daar een beetje uh, chillen. Zoals ze ja. <laughs> Nou, mooi niet. Nee, dat was... Uh... Maar dan komt er een regisseur en die zegt, nou, uh, ja, we ja, hebben hier... Uh, niet de regisseur, de, uh, het hoofd van... Uh, nou, hij is een agent natuurlijk, maar dat, dat wordt dan op hoog niveau ja. wordt dat besloten. Maar de, dat gaat dan een uh, intendant, dat is dan Pieter Gelb. En hij zegt, Mr. Frank, we need. Dirigent wordt erbij betrokken natuurlijk, die het moet dirigeren, dat was uh, Louisi. Ja, kon je nee zeggen? Ja, ik kon ook nee zeggen, het was nee of ja. <laughs> en hij, hij zei, op een gegeven moment kwam die binnen, die man zei, we want you to do it. En toen, toen dacht ik na, toen dacht ik, ja, ik kan, als ik ga stamelen, dat, dat ik zei. Oh, well, I will go for it. En toen zei hij: That's the right decision. <laughs> en toen, twee ja. minuten later, dacht je: Waar ben ik aan begonnen of niet? Toen dacht ik: Wat heb ik gezegd? <laughs> en s'nachts was het, geloof ik, de eerste nacht sinds, uh, nou ja, heugenis. Ik heb gewoon niet geslapen. Want elke half uur moest ik, geloof ik, even naar de wc en uh, dat soort dingen. En Sigaren gerookt die nacht? Nee, niet? natuurlijk niet. Eventjes naar mijn, uh, naar mijn muziek kijken. En dan, dan probeerde ik weer te slapen. En dan dacht ik: Wat is dat ook weer voor woord? Weer eruit. Dus ja, vreselijk. En er was ook nog een ochtendvoorstelling om 11 uur s ochtends, wat, uh -huh. wat je natuurlijk eigenlijk nog nooit uh, meemaakt hier. En, um, nou ja, om zes uur was ik wakker, zat ik aan de koffie. En om, uh, het kostuum was inmiddels al aangepast. En ik kreeg een pruik op en een zwaard. En waar en ging je? En dat moest ik dan hier uittrekken. Dat moest ik ook nog even proberen. Je wijst dat je rug nu, hè? ja? Ja. Voor de helderheid dat we... mensen niet denken dat hij gewoon oh. aan je zij zat. Nee, die zat bovenop, uh, achter mijn nek. En dus dat... Anders staat zo raar als je de hele tijd loopt te zoeken. Maar ja, waar is hij nou? En het decor kende je ook niet natuurlijk. Nou, van, van Tuschinski verleden jaar, toen was het op de bioscoop. Want ze zenden dat altijd uit. Ja. En dat was de première toen. En toen dacht ik wel, he heel indrukwekkend. Een enorme machine. Ik geloof dat die ook, uh, nou ja... Het loopt in de duizenden dollars, wat dat allemaal gekost moet hebben. En daar moest ik mij tussendoor begeven. Als ik uh, achterna gezeten word en als ik uit het, uit het wald kom. Dat waren allemaal... Met laser, met, met, met filmprojectoren. En als je die foto's nu ziet, denk ik, ben, ben ik dat. En was je ook verdwaald misschien? Of dacht je, lukt het allemaal? Of heb je op momenten gedacht, wat nu? Nou, af en toe dan heb je het even moeilijk. Maar dan, uh, dan zorg je dat je blijft doorzingen. Totdat je weer uh, maar doorzingen, in het spoor bent. Ben je dan de tekst kwijt? Of de muziek nou, dan kwijt? heb je een woord en draai je een woord om of dat soort kleine dingen. Wat, maar, het moet uit je hoofd? Of had je een tekst bij? Nee, je? nee, uit het hoofd. Ja. Ik ben dan in kostuum. En uh, met pruik en uh, alles erop en eran. Masken. Maar dan mag maar je die leraar die helpt... tegen jou zei van leer het maar uit je hoofd, die mag je wel heel dankbaar zijn. Ja, daar uh, ben ik ook ben ik heel dankbaar voor. Dat is uh, James McRae en die zit in Den Haag en dat is Amerikaan. Maar die weet hoe dat daar nou werkt. En die zegt: Ja, dat maakt niks uit als er een dubbel is. Dat, uh, dat, dat, uh, <lacht> hij had het al, volgens mij heeft dit helemaal geanseneerd Zo te nou, horen. Dat nou, lijkt het soms op. Maar het bijzonder maar, was. Wart... Je ja, zo, ja, wordt dat gecommuniceerd aan het publiek? Van, uh, zoals bij de soap operas. Ja, wordt, the, the uh, part of... ja dat, dat is het leukste. Dat, dat Amerikanen die vinden dat, die vinden dat nou, juist het mooiste. Dat je dus uh, vlak van tevoren dat uh, doet. En dat je dus samen uh, om je vrouw uit de brand te helpen... Ja, je ja. stond er ook met je vrouw op het ja, podium. Ja. Dus er waren twee Nederlanders die daar uh, op het podium stonden. Dus. En hoe ging het? Nou, het ging. Uh, ik heb het overleefd. <laughs> ja, ja. Was het was voor het publiek nee. ook een beetje leuk, denk ik. Ja, je. ja we hadden, we krijgen, je krijgt als welzoomenpaar paar na de eerste act. krijg je dus met z'n tweeën applaus. En dat was echt een soort uh, warm bad. En dan van, van, van bijna 4000 uh, ja, handen en kelen. en dus, zo even luisteren. En dan hoe zo... gaat er wel even wat van je valt er wel even wat van je af. Zo even luisteren hoe jullie samen klinken. <laughs> Was je, was je vrouw tevreden? Maar die stond ja, daar opeens nou, met een andere man op het moment. Ja, mijn vrouw. Nou, er werd geschreven ook dat er, dat er chemie was. En dan, en dat, klopt, <laughs> en dan dat kan kloppen natuurlijk. Ja, ja. Want ja. Wet, zocht, wat was het, het eerste wat ze dan afloop tegen je zei? Hij uh, oh, die was heel blij, want uh, ja, god, die heeft ook geen oog, ach, oog niet gedaan natuurlijk. Nee, de man gaat uh, steeds wakker dus natuurlijk. Elke, nee, elke keer, wat gaat hij nu weer doen? <laughs> dus uh, ja, ik dacht ook echt van als je geen hartpatiënt bent, dan, dan word je wel. <laughs> dat, dat kan je, je niet voorstellen wat je dan, uh, ja, dat is nee, is het echt heel erg stress? Nou ja, je moet, het, je moet het niet belangrijker maken dan het is. Maar het is wel belangrijk. Ja. Ja. Nee, want het ja. is wel. Ja, de, met, de Met is toch wel een van de toppodia van de wereld. Ja, maar het zijn ook allemaal mensen die natuurlijk gewoon een leuke avond willen. Of morgen in dit geval. Ja. Maar het was ook nog over de, over de radio. Dus, uh, ook nog. We dus het ook nog werd uitgevoerd. uitgestraald. En dat uh, merkte ik pas toen er een microfoontje uh, in, de, in, ja. in de praat kwam. Ook nog. Ja, wat is dit? Ja. Het wordt, uh, hoe, uit... waar de, hoe waren de recensies? Dat is heel belangrijk. Nou, wat ze vooral daar uh, zeggen, is dat het, uh, dat het zo ongelooflijk is dat je dus als, uh, nou ja, dat je als partner, dat je zo kort van tevoren daar uh, nog nooit in Amerika bent geweest en dan uh, zo op die metbühne komt met zo'n zware rol. Dat hebben ze echt uh, weten te waarderen. Mag je nu uh, volgend jaar met jou mee? Met mij mee? Ja, dat jij wordt uitgenodigd om daar te zingen. Dat zijn nou ja, wie, wie weet wat er nog Want uh, is dat goed voor je carrière? Zo'n zo soort onverwacht iets en dan toch presteren en laten zien dat je iets kunt? Nou, dat kan altijd twee kanten op. Hè? Ja? Dat kan natuurlijk uh, de goede kant op en de slechte kant op. Kijk, als het als als als geen succes is, dan, uh, ja, dan, uh, dan is het natuurlijk een ander verhaal. Maar, want je steekt wel je nek uit. Ja. Maar het was een maar, succes, dus ga ja. je hiervan profiteren, denk je? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik hier wel van ga profiteren, want... Uh, ja, het wordt over. Het, we gaan nog naar Japan en zo, en die zijn er ook altijd uh, gevoelig voor. En, uh, ook het daar weer toch, wat in scène het, zetten. Het staat toch, uh, uh, het je staat hebt er je. toch gestaan en, uh, want hoe is dat voor opera-zangers? Uh, is het een grote concurrentie? Moet je als man uh, moeite doen om de grote rollen te krijgen? Of hoe, hoe werkt dat? Uh, nou ja, het is, uh, ja, het is een uh, hard bestaan. Dat hoorde ik net al van mijn buurman. Uh, het, het, het leven, leven moet, überhaupt? Of dit, moet dit, moet er dit bestaan? Kijk, dat doosje sigaren, dat moet ik natuurlijk eigenlijk sowieso niet meenemen. Want ja, je kan altijd gebeld worden. Je kan ook altijd nee zeggen. Maar je moet, uh, je moet er zorgen dat je, je bepaalde rollen... Je zegt ook vaak nee, hoor. Het is niet zo dat je altijd ja zegt. Ik bedoel, als ik niet bij mijn leraar was geweest, dan had ik waarschijnlijk nee moeten zeggen. Mm. Want uh, ja, er is toch een soort innerstem die dan zegt uh, ja of nee. Goed. Maar in dit geval, voor dit podium, dacht ik echt van... Uh, ik kijk uit mijn raam altijd naar, naar de met en nu stond ik er ineens gewoon boom in, weet je. Dus, maar ja.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 Alles over eten en drinken. Vandaag met uh, Marjan Ippel, die gisteren op de grootste theebeurs van Europa is geweest. Is het heel gek dat ik nog nooit van een theebeurs had gehoord? Nee, dat is niet gek. Het was ook de eerste keer. En toen Aha. ik er kwam, bleek het in twee hele schattige tentjes uh, te zijn. Uh, je liep er ook in een, nou... Een uurtje doorheen. Okay, het was heel anders dan hier in de Rai. Ja. Maar uh, het zegt wel wat. Dat thee een eigen beurs krijgt is wel heel bijzonder. Wij denken dat dat dan in Engeland zal zijn geweest, was dat ook zo? Nee, het was in Brussel. En wat is de logica daarvan? Uh, Brussel vindt zichzelf het hart van Europa nog steeds. Nou, wat er okay. ook <laughs> gebeurt, hoe het ook geschiet... Uh, ze vonden zichzelf heel erg bereikbaar voor uh, alle Europeanen. En vandaar dat het daar was. Ja, en ben jij zelf ja. een theedrinker? Ja, ik ben uh, bijna zoals Obelix uh, geboren in een ketel met thee, zeg maar. <laughs> <Okay>. <laughs> Obelix hè, is geboren in een ketel met toverdrank en ik... Uh, ja, ja. En hoeveel per dag? Oh, liters. Liters? Ja, liters. En uh, de beginsmorgens? Ja, de beginsmorgens. Meteen als je wakker wordt? Ja, meteen als je Welk woord. smaakje? Smaak je? Daar hou ik niet van. Oh, sorry. <laughs> fout. Helemaal, Helemaal uh, fout. Welke thee? Maar We je uh, hebt dingen voor je staan ook hè? Ja, ik begin met thee. Met groene thee. Uh, dat is een beetje... Um, dat is een opwekkende thee. Eentje die verfrist. Eentje waar je een beetje wakker van wordt. Zit ook de meeste cafeïne in. Uh, men denkt altijd, hoe zwarter de thee, hoe meer cafeïne. Dat is niet zo. Het is andersom. Hoe verser, dus hoe onbewerkte, hoe meer cafeïne. En um, s'avonds drink ik maar geen groene thee meer, want dan lig ik net zoals Frank toch een beetje wakker. <laughs> nee, ja, precies. Dan ga je veel beter. Ik te op... zou het niet eens hoeven te zingen in de met. <laughs> nee, precies. Dan ga je te opgewekt naar bed. Ja. En, en dan in de loop van de dag ga je over op andere soorten. Ja, mijn lievelingsthee is oelongthee. thee. Dat, oolong. Is, dat zit tussen groen en zwart in, eigenlijk. Um, dat is half of iets meer dan half geoxideerd, zoals dat heet. Dus daar heeft de zuurst uh, zuurstof op ingewerkt. En uh, nou, dat doet heel veel met de smaak. En uh, dat geeft een wat zwaardere smaak dan groene thee... maar nog niet zo als zwarte thee. En hoe zet jij je thee, beschrijf het eens. Nou, ik ben een hele gewone huis- en keukentheezetter, hoor. Want er zijn, uh, je ziet het in de koffie dat, er geen, dat een barista... geen koffie meer kan zetten zonder enorme apparatuur... en weeschaaltjes en thermometers. Er zijn mensen in de thee... Die dat ook doen. Uh, ik heb gewoon een heel ouderwets fluitketeltje en die zet ik op. En ik heb ook geen thermometer, want groene thee moet je dan zeg maar zo 80, 90 graden uh, drinken. Maar ik ga dat niet meten. Um, thee uh, moet je op je gevoel doen. Je maar moet je ook het water moet koken. Maar je, het het je, maar, koken, je geen zakjes dan. gebruikt. He? Nee, geen zakjes. Nee, maar hoe dan wel? En uh, los. In de pot, los. In de pot, los. Ja, oh, maar ja. dan moet je heel voorzichtig ja. schenken, want anders krijg je al die dingetjes ja, mee. Ja, dan kan je toch ook een theezeefje gebruiken. Oh ja, of je ook. kunt een theezeefje erin hangen waarin je die theeblaadjes... Maar die theeblaadjes die moeten ruimte hebben. Huh. Wat heb je meegebracht? Want er zijn natuurlijk allemaal nieuwe theeën, neem ik aan. Ja, nou, um, wat er vooral nieuw was op die beurs... Uh, en dat, is, dat vind ik wel een hele leuke ontwikkeling... en dat hebben we toch te danken aan de koffie... is dat er nieuwe theelanden opkomen. Afrikaanse landen die nu weer... Soms weer en soms um, pas voor het eerst een theeproductie krijgen. In welke landen zijn dat? Uh, Burundi bijvoorbeeld. Ik heb hier thee uit Burundi uh, meegekregen. Wat voor jou, Arendtjan? Ik, ik ben in Burundi geweest. <laughs> ik weet dat ze daar thee hebben. Ja, <laughs> ja. Ja. Want we hebben Zij iedereen zeiden... een kopje water staan, heet water. Ja. Dus deel, deel me wat uit als je wil. Ja, nou, het is een beetje moeilijk, want uh, je zet thee natuurlijk in een pot. Maar ik zou zeggen, neem allemaal... Um, ja, je ja, kartonnen bekertjes mag dat eigenlijk wel? In kartonnen bekertjes mag natuurlijk ook helemaal niet, maar goed. Want wat uh, dat je nu het uitdeelt is, is de groene? Is dit? dit is de groene thee, maar dat is te veel? veel te veel hoor. Oh. Veel te veel. Je moet echt een paar, uh, paar blijven. Nog, nog minder dan dat eigenlijk. Zo? Uh, nou, nee. Nog een beetje Zo. erbij. Ja. Okay. Zo. Okay. Maar het mooie <laughs> is, thee gaat op gevoel. Um, um, ik neem af en toe ook een cursus bij, uh, wat ik noem mijn thee Maar dat is gewoon een vrouw die hele mooie thee verkoopt, een Chinese vrouw van uh, het winkeltje Formo Cha in, uh, in Amsterdam en zij zegt ook van ja um, thee is toch gaat op het gevoel het moet leren dat kost tijd. Um, maar het gaat vooral om hoe jij het lekker vindt. Want doe jij theezakjes, dat mag dus echt niet meer, begrijp ik? Dan ben je echt het heel heeft erg... nooit gemogen, hoor. Nee. En, want dat is dan het verschil. Arit jan zit nu allerlei kooltjes in zijn thee te doen. Wat is het verschil met een theezakje? Ja, nou, een theezakje. Uh, ik feerlijk. heb hier toevallig één, een theezakje. En wat, je daar, wat daarin zit, dat, is eigenlijk, dat heet stof... Uh, en dat is, het is ook stof. Het is eigenlijk het afval van deze hele mooie theeblaadjes die ik mee heb genomen. Het is echt het afval wat zeg maar, bij het sorteren van theeblaadjes een beetje op de grond valt en, en dat door proef je bij elkaar je ook. geveegd. En dat, en dat proef je. Je proeft als je een groente uit een zakje drinkt, dan kan die ook wel drie, vier, vijf jaar oud zijn. Ja. Um, terwijl groene thee is net als de Beaujolais Nouveau of als olijfolie vers. vers, ja. vers en zijn net smaakjes, daar hou ik ook niet van. Want dat is ook enorm nee. in. He. Je krijgt dan altijd zo'n doos en er ja. zitten allemaal aardbeien, aardbeien mango en, en rooibos. Ja. En allemaal, ja. Is dat allemaal fout? Nou, uh, als het uh, fabrieksmaakjes zijn, uh, ja, dan voegt het natuurlijk niks toe. Maar er is wel een trend, die zag ik overigens niet uh, op de beurs. maar... Um, uh, thee is wel heel erg in beweging. En mensen zijn heel erg bezig met uh, andere zetmethodes. Maar ook met uh, wat er gebeurt in het eten. Hè. Uh, het beste restaurant, dit jaar voor de derde keer... Uh, het beste restaurant van de wereld uitgeroepen, Noma in Kopenhagen. Die doet heel veel met in het wild rapen van kruiden, van bloemen... van basten, van bomen enzovoort. Nou, daar zetten mensen tegenwoordig ook thee van. Dus echt wilde infusies heet dat dan. Mag geen thee heten. Maar uh, dan... He, dan kan het weer wel. Met dat is ook verse een fruit, ja. met verse bloemen, verse ja. fruit, Van deze thee fruit. weet hij wanneer ze geoogst is, hè? Ja. Waarom, waarom is dat belangrijk? Ja, dat is net als bij wijn. Uh, wijn heeft ook terwaar, dus de bodem is belangrijk. Zeker, het lekker, Heerlijk. Ja, hij is, hij is ontzettend leuk. Deze is 16 april geplukt. Van in, dit jaar? Van dit jaar. Dus oh. dit is echt de nieuwe oogst. Die, deze groene thee, die wordt in april geoogst. Hij uh, komt uit Lushan, uit Lushan in de provincie Yangshu. China. In China. En um, ja, het, het is net als met wijn, daar vertel je ook van, hij komt uit dit jaar, dan weet je, ja, dat was een goed wijnjaar of het was een minder goed wijnjaar. Ja. En zo is dat met thee eigenlijk ook. Maar het is wel iets duurder dan, dan de gewone thee die wij kopen. Het of valt is, het mee? Nou, in gebruik valt het heel erg mee, want een goede thee, um, die kun je een aantal keren per dag opschenken. Dus uh, uiteindelijk, als je het gaat omrekenen, ja, het is wel wat duurder dan een theezakje. Maar want waar koop je het. Um, nou, dit, dit koop ik uh, in Amsterdam. Bij, bij een theespeciaalzaak. Uh, een thee ja. ja. Is want... het de moeite waard, mannen? Moeten we naar die T speciaalzaak? is heerlijk. Ja. Zit er ook een in Den Haag? Uh, ja, er zit er ook een in Den Haag. Ja, ja. Maar, en je hebt ook winkels die koffie en thee koop, verkopen. Is dat ja. ook goed? Dat mag, als ze weten waar ze mee bezig zijn. Nee, het gaat er altijd alleen maar om... weet je waar je mee bezig bent? Dat is met want, wijn, want, dat is met eten. Zeggen, dat kan je is... zeggen dat thee het nieuwe koffie is? In die, in die zin dat het steeds uh, geavanceerder wordt en dat we er, er meer mee doen? Ja, nou, um, het gaat de goede kant op, ja. thee is nu in de horeca nog altijd een beetje een sluitpost. En dat is natuurlijk heel jammer, want het is wel... Hè, uh, veel mensen drinken geen koffie, maar wel thee. Het is de laatste smaak die bijvoorbeeld een restaurant meegeeft aan zijn klanten. Nou, het is belangrijk dat je dan een prettige smaak meegeeft in plaats van een vieze smaak. En uh, je ziet dat restaurants er steeds meer aan doen. En dat heeft ook weer gevolgen natuurlijk voor de supermarkten... en voor uh, de gewone winkels. We gaan uh, naar onze dichter. Dat is vandaag Onno Kosters. Onno, drink je thee of koffie? Uh, Beide. Mag dat ook? Ja, dat mag zeker. We gaan <laughs> graag naar jouw gedicht luisteren. Oké. Okay. Gnoti kent Auton, ken u zelf. Muze zing van het zingen in New York. Laat kelen kwinkeleren als... laat oren zich bekeren tot de stem van Frank van Aken... Muze zing van de wrok van de thee, het bronsrode zoete bier dat het zwart in de mond van de jarige kieper doet stollen. Muze zing van de schoten van van Hoydonk, die de kogel voor een onvergetelijk ogenblik, nee, voor een tel op de eeuwigheid deden vergeten. Muze zing van Europa en van de zuis in de gedaante van de kiezer in de porseleinkast. Muze zingt dus van de wrok van Achilles zweet der Grieken die met gramstoor en weerzin door de straten van de oude democratie stormt. Maar uiteindelijk verschilt zich niet de vreemdeling in de krochten van het paard. Nee, de eigen gouden dageraad schijnt zijn eigen wrokkig licht over zijn eigen bange stad. Dankjewel. We zetten jouw gedicht op de website. Dit is de dag. Punt nu. Prachtig. Kijk, daarna komen we aan het eind van deze aflevering van Dit is de Dag. Hartelijk dank aan Marjan Ippel, Frank van Aken, Arendt jan Boekenstein en Jeroen van den Berg. Na uh, de klok van drie uur zijn we terug met een reportage over school-schietpartijen. Uh, uh, school, uh, zo moet ik het maar zeggen. En de vraag of scholen daarop voorbereid zijn. Dat na drie uur. Wilt u op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de Dag? Abonneer u dan nu op onze nieuwsbrief via www.ditistedag.nu